Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen op de Kolsingel in Rotterdam zijn zeker zeven gewonden gevallen, ook agenten. Er zijn zeker twintig reilschoppers opgepakt. En dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Abu Talib op een persconferentie. Hij sprak van een orgie van geweld. Vier auto's en scooters werden in brand gestoken. De politie heeft gericht geschoten op railschoppers. Eerder waren er al waarschuwingsschoten gelost. Daarmee heeft de binnenstad schoongeveegd. Daarbij is onder meer een waterkanon ingezet. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen... en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Mensen riepen leuzen en er is zwaar vuurwerk afgestoken. Politie en brandweerlieden werden bekogeld met voorwerpen. De eerste divisiewedstrijd tussen Telstar en Ado Den Haag is gisteravond na 10 minuten gestaakt. Supporters van Ado gooiden van buiten het stadion vuurwerk op het veld. Bij de derby tussen FC Den Bos en Topos drongen een handjevol supporters van de thuisclub na een klein kwartier met trommels en vuurwerk het lege stadion binnen. De Amerikaanse president Biden is in goede gezondheid en geschikt om het ambt uit te voeren. Dat is het oordeel van de arts die gisteren het jaarlijkse gezondheidsonderzoek deed bij Biden. Hij onderging onder meer een darmonderzoek en moest daarbij onder volledige narcose. Daarom nam vicepresident Kamala Harris 85 minuten zijn taken over. Daarmee werd ze even de eerste vrouwelijke president van de VS. En Joe Biden wordt vandaag 79 en is de oudste president die ooit verkozen werd. En het is nog maar de vraag of Novak Djokovic zijn titel op de Australian Open kan verdedigen in januari. De organisatie heeft laten weten dat alle tennissers volledig moeten zijn gevaccineerd. En de Servier, die de laatste drie edities in Melbourne won, weigert te zeggen of hij al een prik heeft laten zetten. Het weer bewolkt soms wat motregen. Met 10 tot 13 graden wordt het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM FM Met nu de nacht. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Something, something, something, something, something. I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy. Just come along. Hear me when I say, hey. It's better on the dance floor, but you better not kill the. You better not steal the moon Dat ik dit nooit gezegd was veel te veel bezig in een ander gesprek ik voel mezelf tegen ga recht op mijn bek maar geloof me dat is beter dan dat niemand je kent twijfels die blijven soms heb ik spijt maar dat er bij mij jij van me vindt en of dat je zin, dat laat ik er zijn niemand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 FM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 Love you're building up. you gotta be mine we take it away it's gotta be now nice.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 Like, oh.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 Op 106.9 CFM Take This baby come online baby come online come online chérie com come on, baby, com online. Baby, com online come online baby come online baby come online baby come online come online baby come online come online baby come online come online chérie come online come online mommy come online so fine, wanna make you mine, make up your mind, baby, come and wine, VVS stones in the club, big shine, tinta in my go, yeah, spend it in a day, then I go hard, bleed for the fam, do it so hard, run my money up to buy your jokes, man. Mommy, I cash for the bank, bro AMG, that is tempo, UG, Tudu, say, yeah, yeah, episode, glamour bag, I want your bankrolls. Money baby, kan dingen typen over baby's. Kan je dingen zeggen, maar ik meen niet. Kun je wiepen, maar ik denk niet? Money blakken en money op de bank. Wow. Je wilt weten wat ik heb, ik heb, zie je denken. Wow. We komen altijd bozer in de lente. Perfecte weather voor de Lambos en Bens.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 ik chase die pussy, jena. Prikken datum, ik kan passen in je schema Shopping spree, dat is minimaal 2k En laat me weten, shawdy, ik wil dat je meegaat Oh, waar Kom van de bodem Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven army, je weet, ik ben een soldier Dus hey, hey, hey, mami, mommy, hey. come online, baby, kom come online Kom online, shawdy, kom online Kom online, baby, kom online Baby, kom online, baby, kom online Kom online Come on line, yeah It's a